Zes uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. Nederland herkent ernst van de crisis, zegt Rutte in een regeringsverklaring. Vechtsporter Bardar Hari blijft drie maanden vastzitten. En de namen zijn bekend van de 3FM-dj's die in het glazen huis gaan. Iedereen zal de pijn van de maatregelen voelen. Dat heeft premier Rutte gezegd in de regeringsverklaring in de Tweede Kamer. Volgens hem zijn er ook na de aanpassingen van gisteren... negatieve effecten op de koopkracht voor grote groepen mensen. Maar de nu gekozen oplossing houdt rekening met alle inkomensgroepen. En het beeld is evenwichtiger, zei Rutte. Hij benadrukte dat het makkelijker wordt om per jaar bij te sturen... als er ongewenste gevolgen zijn voor de koopkracht... nu het kabinet ervoor heeft gekozen om in te grijpen via de belastingen... in plaats van via de zorgpremie. Volgens Rutte past het regeerakkoord van doorbraken realiseren bij het zware weer waarin de economie zit. PVV-leider Wilders noemde de gang van zaken rond de aanpassing van het regeerakkoord een blamage, een wanvertoning, beginnerswerk en een bende. Wilders hoopt dat de excuses van Rutte van gisteren het begin zijn van een groot aantal sorry's. Volgens hem voert het kabinet een socialistische politiek van inkomensherverdeling. Ook SP-leider Roemer had veel kritiek... maar hij noemde het beleid van Rutte II juist neoliberaal. Hij vindt de start van het kabinet onprofessioneel. Volgens hem biedt het wel hoop dat het regeerakkoord... onder druk van de bevolking zo snel is aangepast. In het debat onderstreepte de VVD-fractievoorzitter het belang van gezonde overheidsfinanciën. Hij kreeg van veel kanten kritiek op het verschil tussen... wat de VVD voor de verkiezingen heeft beloofd... en wat de partij heeft binnengehaald. CDA-leider Buma zei dat de VVD ontzettend stupide heeft onderhandeld alles weggegeven en bijna niets binnengehaald. PvdA-leider Samsom zei dat een bezuinigingsoperatie... van ongekende omvang noodzakelijk is. Het Niebud gaat ook de nieuwe kabinetsplannen doorrekenen. Het Instituut voor Budgetvoorlichting is nu bezig... gegevens te verzamelen bij de betrokken ministeries. Uit berekeningen op basis van die informatie... rollen dan 100 koopkrachtplaatjes. Aan die plaatjes is te zien welke huishoudens... het meeste of het minste gaan merken van de kabinetsplannen... Het Nibud hoopt de cijfers aan het eind van de week beschikbaar te hebben. Vechtsporter Bader Hari blijft de komende drie maanden vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Het Openbaar Ministerie stelde in de zitting dat Hari heeft gesproken met twee getuigen. Dat hij bovendien twee keer een horecagelegenheid heeft bezocht. Volgens de rechtbank heeft Hari daarmee twee voorwaarden voor zijn voorlopige vrijlating overtreden. En moet hij daarom weer achter de tralies. Bader Hari wordt onder meer verdacht van poging tot doodslag op zakenman Koen Everink. Twee van de drie BASEF-fabrieken in de Meern blijven nog maximaal twee weken dicht. Die tijd heeft het bedrijf nodig om de veiligheidssystemen te testen. Vorige week moest het chemiebedrijf de twee fabrieken op het terrein sluiten... nadat de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid had geconstateerd... dat de veiligheidssystemen op het terrein essentiële gebreken vertoonden. BASEF kon niet aantonen dat de systemen op de juiste manier waren getest. Het bedrijf verwacht dat het twee weken gaat duren... om aan de eisen van de inspectie te kunnen voldoen. Een rechtbank in Texas heeft een Saoedische student tot levenslang veroordeeld... omdat hij voorbereidingen had getroffen voor bomaanslagen in de Verenigde Staten. De student, Al Aldoushari, werd vorig jaar gearresteerd... nadat twee bedrijven op dezelfde dag melding hadden gedaan van verdachte aankopen. Het ging om chemicaliën waarmee bommen kunnen worden gemaakt. De FBI vond vervolgens extremistische berichten van de student op internet. En in zijn computer bleek een lijst met doelwitten te staan... waaronder nucleaire installaties en het huis van oud-president Bush. Volgens een advocaten is de student een onschuldige prutser... die nooit in de buurt van een daadwerkelijke aanslag is gekomen. Radiozender 3FM heeft bekendgemaakt welke DJ's dit jaar het glazen huis ingaan... voor de actie Serious Request. Het zijn Giel Belen, Michiel Veenstra en Gerard Ekdom. Met Serious Request haalt 3FM elk jaar in de laatste week voor kerst... geld op voor het Rode Kruis. De stille ramp waar dit jaar geld voor wordt ingezameld... is babysterfte wereldwijd. De drie dj's zitten vanaf 18 december zes dagen zonder eten in het glazen huis. en maken daar 24 uur per dag live radio. Het glazen huis van 3FM staat dit jaar in Enschede. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden klaart het wat op, en er kan nevel of mist ontstaan. Morgenochtend is het overal grijs of mistig. In de middag wordt het vrijwel overal zonnig en droog, bij een graad of 9. Na morgen weinig verandering en in het weekend komt er meer wind... en neemt de kans op regen toe. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Met 98 kilometer files het een minder drukke avondspits. De meeste files staan in de regio's Rotterdam en Utrecht. Een paar opvallende files nog op de A58 Eindhoven naar Tilburg. Dat staat door een ongeluk. Tussen Best en Morgestel 4 kilometer. Bij Morgestel is de linkerreis ook afgesloten. En de A73 Nijmegen richting Venlo is door een ongeluk afgesloten bij Knopend Heiken. En op de Randweg Eindhoven, de N2 richting Maastricht, is een ongeluk gebeurd. Daardoor staat tussen Veldhoven en waarden een file van 6 kilometer.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 En een van de architecten van die regeringsverklaring... spreekt nu de Tweede Kamer toe. Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid. Joost Vuldings, dat is eigenlijk best interessant. Pikan misschien wel, want het is nu aan Samsom... eigenlijk de taak om afstand te nemen van het kabinet... en het PvdA-geluid te laten horen. Doet hij dat ook? Nou, nou, ja, kijk, hij zat natuurlijk nog uh, tot gisteravond... te onderhandelen met premier Rutte en de meest betrokken ministers... over het schrappen van die inkomensafhankelijke zorgpremie... en om nu te gaan nivelleren via de inkomstenbelasting. Dus de mentale afstand tot het kabinet is zeer klein. En dat werd ook letterlijk zichtbaar aan het begin van het debat. Want Diederik Samson stond eigenlijk gewoon pontificaal eh, in vak K. Het vak van de ministers. En hij stond er ook nog een beetje te glimmen. Dan is het op zich niet verboden om daar te staan als Kamerlid. Maar het is toch in deze dagen waar alles zo gevoelig ligt... verstandig om dat niet te doen. Er zijn toch al heel veel VVD'ers die vinden dat hun Rutte... het onderspit heeft gedolven in de onderhandelingen. Het lijkt me beter om hem nu te laten stralen... en zelf een stapje terug te doen. Ja, en als uh, Samson wordt gevraagd naar zijn Europa-standpunt in dat debat. Is het dan ook dat je het heel anders gaat doen dan onder Rutte? Wat zei hij daar bijvoorbeeld op? Nou ja, kijk, samengevat zei hij van... het beleid zal niet afwijken, maar wel de toon. De Partij van de Arbeid vraagt daarbij niet om een radicale trendbreuk... met het beleid van de afgelopen jaren. Want wij steunden dat beleid, ook als oppositiepartij. U weet dat nog. We verwachten wel een stijlbreuk. Niet meer vanuit louter wantrouwen... jegens andere landen handelen, maar ook vanuit het vertrouwen werken aan een, aan een sterker Europa dat wij samen kunnen bouwen. En niet louter om markt en munt te redden... maar ook omdat Europa een waardegemeenschap is... die een cruciale factor vormt in de toekomst van onze kinderen. Nou, hij verwacht dus kennelijk wel van de premier deze kabinetsperiode... een meer bevlogen verhaal over Europa dan de afgelopen twee jaar. Een pijnpunt voor de Partij van de Arbeid... is natuurlijk die bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Nou, daar, daar wordt hij natuurlijk ook op aangevallen. En dat gebeurde zojuist door Alexander Pechtold van D66. Toen onder druk van Wilders het vorige kabinet... een miljard bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking... zei de, P van de A. dit is kwartetten met de allerarmste... En leider Samson zei, de 0,7% is onze fatsoensnorm. Is dan nu het eerlijke verhaal? Dat de PvdA verder gaat met kwartetten... en nog een miljard, meer dan Wilders zelfs in het Katshuis van VVD en CDA eisten, weghaalt. En dat we de fatsoensnorm zwaar inmiddels gepasseerd hebben. Meneer Samson. We zijn die norm gepasseerd... Dat doet mij pijn. Het is een concessie die we doen om met deze partij op heel veel andere fronten dingen te bereiken voor dit land en overigens ook voor Europa en de rest van de wereld. De concessie valt mij zwaar. Maar ik doe hem in de volle overtuiging dat we uiteindelijk met deze twee partijen dit land verder kunnen helpen en ook een rol kunnen spelen, een nieuwe rol in Europa en in de wereld. Ik kan dat dus verdedigen. Maar dat doe ik niet zonder die pijn. Ja, ze zijn dus door een fatsoensnorm heen gezakt. Dat herkent Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid. Maar hij heeft het wel geaccepteerd. En dat is de consequentie van dat inmiddels zeer bekende uitruilen. Ja, het debat gaat er wel even door. Wordt een latertje. Morgen gaat het verder. Als je naar nou terugkijkt op de afgelopen vier uur, kun je dan al een beetje aangeven op welke manier de oppositie in de Tweede Kamer dit kabinet te lijf zal gaan? Ja, het debat had natuurlijk een hele tumultueuze aanloop. Uh, en en uh, ja, een debat. Maar verder is het toch uiteindelijk nu weer een debat over de regeringsverklaring, zoals we dat in de gewend zijn. Een gesloten front bij de coalitiepartijen. Leggen af en toe een eigen accent, maar vallen elkaar zeker niet af. Ja, en de oppositie is wel kritisch, maar tegelijkertijd hopeloos verdeeld. Om een voorbeeld te geven, Geert Wilders vergeleek het kabinet... met de opperste Sovjet. Nou, dat is nogal een socialistische club. En Emiel Roemer sprak over het meest liberale kabinet ooit. Ja, daar zit nogal veel licht tussen. Kortom, harde kritiek. Maar ze maken geen gezamenlijke vuist. En ja, dat komt het nieuwe kabinet natuurlijk wel uit. Joost, voor links was dat. En uh, Daggever Joosfien Trehi is met het regeerakkoord naar Utrecht gegaan. Eerder deze uitzending sprak zij al met mensen met lagere en middeninkomens. Nu de hogere inkomens. Mensen die wonen bijvoorbeeld bij het Willemina Park. Dit is een van de betere buurten van Utrecht. Rondom het park herenhuizen met van die mooie voortuintjes en van die hekjes die opengaan. Veel advocaten, artsen. De mensen zijn hier lekker de hond aan het uitlaten. Of de baby. Ja, inderdaad, ja. Vaste papperig. Ja. En u woont hier in de buurt? Ja, ja, in Wilhelminenpark. Dan ga ik er vanuit hoger inkomen? Ja. ja, ja. ja. Ik uh, zit in de ICT, in een verzekeringsbedrijf. Wat vindt u van uh, het nieuwe regeerakkoord? In zich goed, voor, uh, om de samenleving meer bij elkaar te trekken. Uh, uh, uh, minder bedeelden en meer bedelden. Uh, op zich wel goed, ja. Ja. ja. Ook al moet u misschien wat meer gaan bijdragen? Ja, wellicht. Ja. Maar goed, er zijn ook andere mensen in het land die, wat, die het minder hebben. Dus, uh, ja. Hier verderop een... Uh... Dame met een tackle. Ja. hallo. U woont hier in de buurt? Ja. Ik woon net hier uh, in uh, een van de herenhuizen aan de, in de straat, in de burgemeesterrijgstraat. U behoort ook tot de uh, hogere inkomens? Mijn man verdient, uh, zit in het hogere segment. Ja. Volgt u de politiek? Jazeker. Wat vindt u ervan? Ik vind dat we wel wat eerlijker moeten delen. Maar ik vond het niet handig dat ze dat op de ziektekosten. Uh, doen. Dus ik vind het goed dat ze er weer even over nagedacht hebben. Nu het via de belastingen gaat, heeft dat groot gevolg voor u? Ik vermoed dat dat ook uh, uh, gevolg heeft. Mijn man zit in de, die werkt in de gezondheidszorg. En uh, daar wordt sowieso ook al op gekort. Dus hij heeft daar al rekening mee gehouden. En uh, ja, we zullen nog wel meer, wat meer moeten inleveren. Maar ja, goed, gelukkig uh, hebben we daar al voorheen rekening mee gehouden met een teruggang in inkomen. Dus ja, voor ons is het niet dramatisch. De advocaten van Badr -Hari is teleurgesteld over het nieuws... dat de kickboxer drie maanden vast blijft zitten. We gaan zo direct met de bellen. U krijgt de verkeersinformatie van John Sohoka. 72 kilometer file staat er nog... waarvan de meeste in de regels Rotterdam en Utrecht staan. Een paar files nog op de A58 Eindhoven naar Tilburg. Daar staat tussen Knopend, Baterdorp en Moorgestel... 6 kilometer na een ongeluk. Bij Moorgestel is de linkerijst ook dicht. En ook dicht is de A73 Nijmegen richting Venlo... bij Knopend Heiken Dat komt door een ongeluk. En op de randweg Eindhoven, de N2, richting Maastricht... is het misgegaan bij Walre... Daar staat inmiddels 6 kilometer file en nog een verder opvallende file... door een ongeluk op de N207, de weg Geelogrom richting Alphen aan de Rijn. Daar staat, daar staat door een ongeluk tussen de A4 en Alphen aan de Rijn 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, het Lucella Carrasso en Tim Overdik. De vredesbesprekingen tussen de Colombiaanse regering en de Guerilla-beweging VARC zijn uitgesteld. Ze zouden overmorgen van start gaan, maar beginnen nu pas maandag. Correspondent Kees Elebaas in Colombia. Kees, wat is de reden van dat uitstel? Nou, als de belangrijkste reden wordt aangegeven door, de, door de, die regeringsverklaring... dat ze eh, in de tussentijd willen spreken over een mechanisme om maatschappelijke organisaties mee te laten doen aan die vredesbesprekingen. De, de FARC heeft daar steeds op aangedrongen om dat uh, te doen. De regering wilde dat in eerste instantie niet... want zeiden ze ja, dat houdt alleen maar op als er nog meer groepen aan tafel zitten. Maar nu zijn ze blijkbaar toch uh, overstag gegaan. Dus in de tussentijd tussen donderdag en maandag... gaat er gesproken worden over hoe die maatschappelijke groeperingen... dan deel kunnen gaan nemen aan die uh, vredesbesprekingen. En, en waar hebben we het dan over? Wat zijn dat voor maatschappelijke organisaties? Nou, dat zijn vredesorganisaties, vrouwenorganisaties. Uh, na de, de laatste poging tot vrede in, uh, in Colombia, zo'n tien jaar geleden... toen hebben allerlei internationale organisaties als advies gegeven... dat. Ja, jongens, als jullie het nog eens een keer proberen... Uh, probeer dan wel die maatschappelijke organisaties erbij te betrekken. En laat het niet alleen een deal zijn tussen de regering uh, uh, en de verzetsbeweging. Dus ja, daar komen ze nu blijkbaar aan, uh, aan tegemoet. Dus uitstel, is het een voorbode voor hoe moeizaam wellicht het vredesoverleg zal gaan verlopen? Ja, ik ben bang dat dat wel zo is, Tim. Uh, het, uh, we hebben in Oslo al gezien uh, aan de lichaamstaal... en ook uh, gewoon de verbale uitlatingen van de twee delegaties... dat het nou niet al te makkelijk uh, loopt. Uh, president Santos die heeft nog laten weten... Van, we hopen dat er aan de onderhandelingstafel goede wil getoond wordt. zei hij met grote nadruk. Hij zei dat ook omdat er in de laatste dagen... weer een offensief is in het zuiden van het land... Uh, van, van de Vark bij een bomaanslag gisteren zijn 26 zwaar gewonden gevallen. En vandaag hebben ze het openbaar vervoer in de provincie Chocolam gelegd. Uh, dus zei Santos, er moet wel uh, uh, goede wil getoond worden van beide kanten. Want anders wordt het uitermate moeizaam. Maandag dus, dan uh, beginnen die onderhandelingen. Kees Elemaas, dank je wel. De werknemers van Termfos, een failliete fosforfabriek in Vlissingen... houden hoop op een doorstart. De 450 medewerkers hebben gisteren te horen gekregen... dat ze hun loon in november via het UWV krijgen. Peter van der Meerschout stond vanmiddag bij Termfos bij de ploegwisseling aan de poort van de fabriek. Ja, nou, moeilijk, moeilijk. Maar heel veel mensen denken dat het heel moeilijk ze zijn de komende, de komende tijd. Ja. Ja. Pas je door, door het tourniquet, toch maar werken vandaag. Dan, uh... Dan mogen we mogen lekker een hoop dus. Te horen gekregen hoe de stekker gaat eruit. Zo simpel is het gewoon. Geen hoop meer? Normaal niet? Jawel. Ze zijn uh, met verschillende partijen nog in uh, onderhandelingen. Dat uh, klinkt allemaal heel positief. Maar ja, goed, uh, we wachten het af. Ja. Weinig keus. Ja. Als ik naar uw haardos kijk, dan is die wat grijs. Uh, hoe ziet u uw toekomst hier... Ja, niet zo, uh, niet zo heel rooskleurig op het ogenblik. Nee. Ik loop hier nou uh, 38 jaar. Ja, een beetje kut. Dat is gewoon wat eindigen misschien. Ja, moet u er ook emotioneel van? Ja, ik zie het. Sorry. Andere werknemers van Terfos lopen gewoon door. Hebben even geen behoefte aan een microfoon. Ondertussen wordt er dus gewoon doorgewerkt. In ploegendienst. Drie ploegen, 24 uur per dag productie van fosfor. Fosfor dat nodig is voor bijvoorbeeld het maken van kunstmest of andere chemische toepassingen. Maar De markt voor fosfor wordt overspoeld door goedkope fosfor uit Kazachstan. En dat is iets wat Termfos op dit moment in deze huidige markt niet erbij kon hebben. Zegt ook directeur Rob de Ruiter. Ja, dat is, één, dat is één stuk van, uh, van, de, van de puzzel die, uh, die eigenlijk niet klopt. Dat is inderdaad dat de behoorlijke concurrentie uit Kazachstan is. Dat is bij, bij de Europese Commissie aanhangig gemaakt. Want zij zijn veel te goedkoop. Ze dumpen het eigenlijk op de Europese markt. Ja, dat klopt. Dat klopt. En, uh, en dat is dus heel lastig concurreren. En zeker als je tegelijkertijd bezig bent met je, je, je bedrijf te vergroenen. Eh, dus uh, zeg maar om uiteindelijk hier fosfor te gaan produceren... vanuit uh, fosfaathoudende afval, uh, afvalstof. Want dat was eigenlijk iets waar u uh, een aantal jaren geleden zo'n beetje tegenaan uh, liep. Toen is er een, een, kwam er een storm van protest over dit bedrijf. Want u stootte te veel uh, vervuilende stoffen uit. Nu bent u op een duurzamere weg bezig. En dan krijg je dit... Yeah. Dat is sneu. En uh, tegelijkertijd, als je, als, je, als je nu even de, de, de film stopzet, is dat sneu. Maar ik, ik, ik kijk er heel anders tegen aan. Want kijk, juist, juist dat duurzame proces is natuurlijk heel interessant voor potentiële kopers. En uh, zoals ik net al zei, dat, dat, dat proces van, het, van de verkoop van de firma gaat eigenlijk volop door. Ik heb vanmorgen ook tegen andere verslaggevers gezegd dat. dat uh, ik, ik word eigenlijk alleen maar enthousiaster en, uh, en hoopvoller. En, uh, en daar komt dit nieuws natuurlijk. Wat, wat, wat wel heel vaak uh, het geval is dat je vanuit Serse toch in een faillissement terechtkomt en dat er na een verkoop plaatsvindt, ja dan komt er even uh, is, is emotioneel natuurlijk een, uh, een klap voor de, voor de medewerkers. Wanneer denkt u meer duidelijkheid te hebben of dat er inderdaad een koper gevonden is om hier ten volse invlissingen? Over te nemen, als het kan, in zijn geheel met ook je andere vestigingen erbij? Ja, ik, dat, dat zijn uh, een aantal dagen tot, tot een heel beperkt aantal weken. En dat is ook nodig, want die technologie die zit in de, in de mensen hier in Vlissingen. Dus uh, ja, op het moment dat het hier failliet gaat en ik heb geen perspectief te bieden, uh, die, die gaan een baan zoeken. En dat, en dat zou ik ook doen. Dus uh, ik, heb, ik heb net opgeroepen uh, de, de, en, en alle mensen gevraagd, van, joh, uh, Denk daarover na, want elke koper is vooral geïnteresseerd in. Uh, in deze week, plus jullie. Directeur Rob de Ruiter was dat, van Termvos. Kickbokser Badder Hari, die verdacht wordt van een poging tot doodslag... blijft de komende maanden drie maanden vastzitten. Hari werd gisteren aangehouden nadat hij een broodjeszaak had bezocht. Hij mocht tijdens de vrijlating geen horeca-gelegenheden bezoeken. En dat deed hij in het weekend toch twee keer. En ook heeft hij met getuigen gesproken in zijn zaak. Ook dat was hem verboden. Volgens zijn advocaat Benedict Fiek was het voor Harry een wat onduidelijke situatie. Maar het is ontzettend moeilijk om het een en het ander uit elkaar te houden... als je eh, wekelijks bezocht wordt in het huis van bewaring door getuigen ook. En dat geen probleem is. En dan in de tijd dat je geschorst bent, daar anders tegenaan moet kijken. En dat heeft... Ja, dat heeft deze vergissing en dit misverstand opgeleverd. Heeft u dat niet kunnen voorkomen? Ik had dat natuurlijk moeten uh, voorkomen. En soms kun je niet bedenken dat um, iemand privé kennelijk zo diep... Uh, verbonden is met iemand, dat dat had kunnen gebeuren. Dus is... u dus heeft dat gewoon niet heel erg precies uitgelegd? Niet? Nee, het is, het is, u moet zich voorstellen dat hij um, geschorst is op een vrijdagavond. Daar zit het weekend tussen. Ik had de maandag daarop had ik uh, uh, vele getuigen verhoren. En in de tussentijd is daar iemand langs geweest. Een goede vriend. Dat is gebeurd. Dat vind ik heel spijtig. En uiteindelijk moet Badr Hari nog in ieder geval drie maanden vastzitten. U hoorde zijn advocaat. De Franse president Hollande heeft voor het eerst sinds zijn aantreden in mei een persconferentie gegeven en daarin benadrukte hij het belang van Frankrijk voor Europa. Or oh, une France affaiblie ce serait aussi une Europe impuissante. Een zwak Frankrijk betekent een onmachtig Europa. Het is dus voor de rest van Europa belangrijk dat het met Frankrijk goed gaat. Al dus Hollande eh, bij die persconferentie, waar ook onze correspondent Ron Linker aanwezig is geweest. Ron, een sterk Frankrijk is een belang voor heel Europa. Was dat Hollandes belangrijkste boodschap? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het belangrijkste boodschap voor president Hollande was dat hij liet zien uh, aan de pers welke kant het volgens hem moet op moet gaan met het regeringsbeleid. Uh, President Hollande staat de laatste maanden onder vuur in de peilingen, en gaat hij onderuit. Hij is niet meer zo populair als toen hij verkozen wordt. Sterker nog, als er vandaag verkiezingen zouden zijn in Frankrijk, dan had Nicolas Sarkozy gewonnen. Dus hij moest iets doen om dat PR, uh, ja, die pr vloedgolf over hem heen te keren. En dat was deze persconferentie, waar je net even een fragmentje hoorde uit zijn openingsspeech die 30 minuten duurde. En daarna kwamen de journalisten aan het woord. Die namen hem toch wel behoorlijk onder vuur, hoor. Ja, want verwacht je dat het zoden aan de dijk zet voor Hollande, deze, deze strategie, deze persconferentie? Nee, ja, het geeft hem in ieder geval de gelegenheid om eventjes weer aan het publiek te laten zien uh, wie ze ook alweer gekozen hebben. Hè. Ik niet niet dat heel veel Fransen zien hem wel eens aan op televisie, maar dat is heel kort. Uh, of ze horen weer dat de regering nieuwe bezuinigingen moet uh, aankondigen. Of er is weer het bericht dat een bedrijf de poort sluit en dat mensen ontslagen worden. Dan zie je heel even het beeld van Frans Hollande. Dit geeft hem de gelegenheid om even weer uh, te laten zien. Ja, dit is de president die jullie gekozen hebben. Maar de vragen van journalisten geven aan welke kant het op ging. Hè? We hoorden vragen als van. U noemt zichzelf de president die normaal is. Wat betekent dat volgens u? Uh, er waren andere vragen over uh, de andere beloftes die hij heeft gedaan als kandidaat. Kunt u die nog wel waarmaken? U heeft gezegd dat er geen bezuinigingen nodig zouden zijn. Die komen er toch. Dat soort vragen, dat wantrouwen, daar moest hij overheen komen. En... Ja, hoe je het ook weet, dit is in ieder geval een podium dat hem in staat stelt om, uh, om dat te doen. Zeg Ron, ik zit even te rekenen. Zijn eerste persconferentie na zijn aantreden in mei, dat zijn zes maanden. Kan niet ja. zeggen dat ze permitteren zo lang geen persconferentie geven? Uh, het, is hier, het is hier gebruikelijk in dit land dat de president inderdaad, uh, nou ja, eens in de zoveel tijd een persconferentie geeft. Maar absoluut niet iedere week een gesprek met de minister-president zoals wij dat kennen. Wekelijks in Nederland, dat, dat is hier absoluut niet aan de orde. De president zit toch ergens tussen minister-president en koningin in, het is het staatshoofd van Frankrijk en dus is er ook niet aan gelegen om iedere week uitleg te geven. Desalniettemin denk ik dat François Hollande probeert te laten zien aan zijn eigen achterban, zijn twijfelende achterban, dat hij wel degelijk zicht heeft op hoe Frankrijk uit de crisis moet komen. En dat op zich zal hij erin geslaagd zijn om zijn eigen achterban weer iets enthousiaster te krijgen over dit presidentschap. Ron Linker in Parijs, dankjewel daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1 Journaal voor vanavond. Tim en ik wensen u een goede avond. En we gaan naar Joost. Joost, ook goedenavond. goede goedenavond. Links met rechts, het werkt niet, was gisteren jouw stelling. Maar begrijp ik nou goed dat je er vandaag toch wel wat voordelen van inziet. Ja, goed gezien, goed gezien. Ik denk dat je het voordeel niet in VK moet zien, maar meer in, in de Kamer zelf. Uh, ik, ik zeg zo meteen, leef het politiek debat. We hebben jarenlang geklaagd over het de, de, de tamme, slappe debat... wat we kennen in Den Haag, het zoveel Engelsen moeten worden. Nou, je hebt vanavond een stukje kunnen zien en volgen. Er zat behoorlijk wat vuur in. Het knetterde uh, behoorlijk. En dat wilden we ook. En ik vind ook dat we dat verdienen. Um, we hebben een knieval gezien van een winnaar. De helpende hand van de verliezer. Grote verwijten over en weer. En dan toch weer het opkrabbelen uit de dood. De politieke dood. Het zat er allemaal in. Dus ik zeg, eigenlijk is dat wel het voordeel... van de misère van de laatste weken in de Politiek Den Haag. Het politieke debat is weer geheel op stoom gekomen. En dat waardeer ik. Zometeen dus mijn stelling. Leven het politieke debat... Heeft heeft u het een beetje gevolgd, dan kunt u mij gaan bellen. Vond u het helemaal niks? Of laat u Siberisch koud? U kunt het allemaal laten weten op 0800 21, het nummer van Radio 1. Dan wordt u rechtstreeks doorverbonden met Avondspits. Hier onze redacteur Peter zit er klaar voor. U kunt ook meedoen met hashtag debat, hashtag WNL of hashtag Eerdmans. Dan gaan we die tweets ook een beetje voorlezen. Het wordt een mooi potje debatteren. Zometeen ook met de wereldkampioen debatteren erbij, Lars Duursma. Dat alles in Avondspits, direct naar de hoofdpunten van het nieuws. Graag tot zo.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 Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Je huisdier gun je een lang, gelukkig en gezond leven. Kies daarom voor BAVA Topkwaliteit. Wormen bijvoorbeeld pak je effectief aan met BAVA Wormiddel. Beavar, de mensen die van dieren houden. Slimme ondernemers...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 Het nieuwe werken doe je zelf met Microsoft. Kijk op office365.nl. Radio 1. Het NOS Journaal. PvdA-leider Samson vindt dat het economisch herstel begint in Europa. In het debat over de regeringsverklaring zei hij dat hij van het kabinet een stijlbreuk tegenover Europa verwacht. Volgens hem moet vanuit vertrouwen aan een sterker Europa worden gewerkt. In het debat erkende hij dat de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking de PvdA pijn doet. Dat ligt ons als een steen op de maag, zei hij. Vechtsporter Badr Hari blijft de komende drie maanden vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Na zijn voorlopige vrijlating vorige week... heeft Hari twee keer een horecagelegenheid bezocht... en bovendien gesproken met twee getuigen. Eén van die getuigen moest nog worden gehoord door de rechtercommissaris. Dat kan betekenen dat Hari de getuige heeft willen beïnvloeden, zegt de rechtbank. Radiozender 3FM zet dit jaar de DJ's Giel Belen, Michiel Veenstra... en Gerard Ekdom in het Glazen Huis voor de actie Serious Request. Met Serious Request haal 3FM elk jaar in de laatste week voor kerst geld op voor het Rode Kruis. De stille ramp waar dit jaar geld voor wordt ingezameld is babysterfte wereldwijd. Een glazen huis staat volgende maand in Enschede. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Vannacht ontstaat op veel plaatsen mist. Het kan op dichte mist ontstaan. Het zicht is dan 200 meter of minder. En de temperatuur daalt naar een graad of 7 in het westen en noordwest. Tot plaatselijk net boven 0 in het zuidoosten en oosten. En morgen begint de dag mistig en bewolkt. Het duurt lang voordat de zon doorbreekt. Dat gebeurt het eerst in het zuidoosten en oosten van het land. Waarschijnlijk niet eerder dan de tweede helft van de ochtend. In de middag ook elders opklaringen, Maar het noordwesten en noorden houden de grootste kans op wolken. En het wordt morgen 8 tot 10 graden. De wind waait morgen uit oost tot zuidoosten. Is zwak aan zee en op het IJsselmeer matig kracht 3. morgen blijft het rustig en droog herfst weer. De nacht van woensdag op donderdag is koud. Met landinwaarts lichte vorst. En verder in de nacht en ochtend kans op mist, overdag mogelijk wat zon, maar de mist kan ook blijven hangen. In het weekend neemt de kans op regen weer wat toe. En dit is de ANWW-verkeersinformatie. De drukte neemt nu snel af. Er staat in totaal nog 65 kilometer file. Toch nog een paar opvallende files. Zonder middel op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Bij Kroop de Leenderheide. Vijf kilometer naar een ongeluk. Inmiddels zijn daar de rijstoken weer vrij. Op de A12 Den Haag in de richting Utrecht. Daar staat tussen Reebek en Nieuwebrug. Zes kilometer. Er staat een auto in brand. En er zijn twee rijstoken dicht. Op de andere rijbaan staat de kijkersfile van de zes kilometer. En op de A58 Eindhoven naar Tilburg. Daar staat tussen Knopert Batendorp en Oorschot 5 kilometer aan ongeluk. Daar zijn de rijstoken re ook weer vrij. En de A73 Nijmegen richting Venlo is afgesloten door een ongeluk bij Knopert Zaarder Heiken. En nog veel vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen op de N207. De weghielig richting Al van der Rijn. Daar staat tussen de A4 en Al van der Rijn 7 kilometer. Dit is radio 1. WNL. Avondspits, Joost Eerdmans. Leven het politieke debat. Bel naar Avondspits en geef je mening hier op Radio 1. Bel WNL. 0800 1121. Ja, goedenavond. Onstuimig en onhandig, dat waren wel de kenmerken van Politiek Den Haag de afgelopen weken. Spoedoverleg, chocoladeletters in de krant, stress in de achterban en orakels vanaf de zijlijn. Als je vergeet waarover het ook weer ging... Voor politieke junkies waren het absolute hoogteedagen. Die deden denken aan de vervlogen tijden van Joop den El En vannacht, na en vooral voor Pim Fortuyn... is er veel geklaagd over het gebrek aan debat in Nederland. Het is tam gezapig en saai. Het gaat over niks. Nu iedereen de pijn voelt van noodzakelijke maatregelen... zijn alle ogen en oren naar Den Haag gericht. Politiek leeft weer. En dat is een goede zaak. Leven het politieke debat, zeg ik. Wel, nou. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Avondspits. Een mooi avondje stellingmakerij dus. En u kunt gaan meedoen op 081121. Zit u aan de buis gekluisterd momenteel rond het debat over de regeringsverklaring? Volgt u het allemaal op de voet? Of zegt u, het maakt mij eigenlijk niet uit. Ik ben nog steeds geschokt door wat mij is overkomen de laatste twee weken vanuit Politiek Den Haag. Ik ben er klaar mee. Dan moet u zeker reageren. Dat kan ook op Twitter. Hashtag debat, hashtag WNL of hashtag Eertmans. Allemaal goed. Jan-Willem Bosseven zegt Eertmans niet politieke debat, maar invloed samenleving op gestuntel met zorgpremies, dat is positief nieuws, vind ik overigens ook. Marcus Lucas zegt kritiek van oppositie op Kamervoorzitter van Miltenburg, hij debat, ze was te streng tegenover slop en teamen. Ik zie veel uh, kritiek inderdaad op van Miltenburg, die zou wel erg met het zweepje hebben geslagen uh, richting de blauwe stoelen. We gaan het allemaal beleven zo meteen ook in het gesprek met Lars Duursma over het debat van uh, vandaag over uh, de regeringsverklaring. Eerst de eerste bellen bij Avondspits en dat is Sander Belderink, hij komt uit Amsterdam. Welkom Sander. Ja, hallo. Hoi. Um, nou, ik ben het eens met je stelling. Um, en dat was natuurlijk ook wel logisch te verwachten. Want de afgelopen uh, jaren hebben, zijn wij ten onder gegaan aan de saaiheid onder Balkenenden. Yeah. En uh, met name eigenlijk, uh, het debat leeft altijd op zodra het CDA uit de regering verdwijnt. Uh, de huidige partijen hebben gewoon een aantal beslissingen durven nemen die eigenlijk al veel eerder hadden genomen moeten worden en uh, dat was hoog tijd en maar het zijn pijnlijke beslissingen voor alle partijen. Ja. Voor, alle, voor het totale spectrum en daardoor uh, ontstaat er debat en dat is logisch en dat is interessant en dat is mooi. Ik vind het wel mooi, je zegt inderdaad het CDA uit de regering betekent een, een verlevendiging van het debat. Uh, ja. je, je zou ook kunnen kijken, toen ik dit kabinet zag komen, ik denk dat wordt weer de grote wolle deken die we eroverheen getrokken wordt. PvdA, VVD, één groot midden, dat wordt weer, uh, dat wordt weer gapen. Uh, het is toch anders gelopen? Ja, nou goed, iedereen uh, loopt een beetje waterbos uit te lachen met die kaartjes. Maar daardoor heb je dus gewoon wel, joh, ik neem dit en jij neemt dat en eh, ja. ik neem wat en ik geef wat en je komt je, je niet in hoop. Het is duidelijk, hè? Ja. Het is, een heel, het is een hele heldere politiek, kun je ook zeggen. Nou, dat vind ik het positieve ook daarvan. Dankjewel, Sander, voor het inbellen. Uh, ha, meneer Blafman zegt, uh, zeer mee eens. Achterkamers, radiostiltes en daarna toch aan de knoppen draaien. Het mag weg. Kiezer wordt pas serieus genomen als hij mag volgen. En Gustave uh, Groendal zegt mij, ik snap dat de nieuwe uh, kamervoorzitter het kort wil houden. maar vandaag torpedeert ze het complete debat. Hashtag regeringsverklaring. Uh, meneer We Wery uit Zutphen, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, wat de stelling betreft, het, het politieke debat leeft ervan op. Het kikkert ervan op. Maar uh, kikkeren we ervan op wat de hele toestand betreft. Ja. En er, komt, er, er komt misschien wel mooie televisie uit... of uh, uh, mooie uh, uh, discussies op radio enzovoorts. Maar daar gaat het niet om, hè? Nee, wat... wat... Het gaat erom er dat er... Dat er uh, dat de zaak uh, voor elkaar komt. Nee, maar daar ben ik mee eens... ik heb het alleen gezegd... kijk, als je de inhoud aan de kant zou, uh, zou, zou zetten... wat we dan even moeten doen... we doen even die blinddoek op... dan hoor je een debat... het knettert weer in Den Haag... het gaat weer over grote verschillen... het gaat wel echt om onze portemonnee... je voelt dat de politiek met jou bezig is... daar, daar dat bedoel ik meer... Hè? het is niet allemaal gezapen... gemelkertachtige teksten... waar je geen touw meer aan vast kan knopen, toch? Dat kan wel zijn, of dat, dat, dat, dat bevestig ik niet en dat ontken ik niet, maar. Uh, uh, en het zal misschien uh, prachtige televisie en, en weet ik wat uh, voor, voor de mensen die op de tribune zitten. Dat, het, uh, dat ze ineens uh, recht op eind, overeind gaan zitten, maar. Uh, wat komt eruit? Nou, dat is de vraag. Wat, wat er uiteindelijk uitkomt. Uh, we, gaan, we gaan dat meemaken, mee meneer, meneer Werry. Ik, ik begrijp op dit moment uh, dat we de lijnen niet meer binnenkrijgen. Dat is even een, een punt. We hopen dat dat wel gaat gebeuren. In ieder geval zometeen Lars Duursma, wereldkampioen, debatteren. Misschien mag ik u nog, voor, nog vragen, meneer Werry. Wat, uh, wat is uw opgevallen? Heeft u het debat een beetje gevolgd? Nou ja, zo te hooi en te gras. Of, of, nou ja, ik, ik zie wel eens wat van, de, van, de, van de, hoe heet dat discussieprogramma's enzovoorts... Hè? En het nieuws natuurlijk. En het nieuws, maar de beste die beter. Nog iets, uh, iets van meegekregen? Wie, wie heeft het tot nu toe gewonnen daar in Den Haag? Weet ik niet. Geen idee. Oké, okay, meneer Werri, zeer bedankt. Dank u zeer. U moet proberen te bellen uh, om binnen te komen. 0800 Op dit moment zie ik de, de lijnen niet. Um, maar ik hoop dat dat hersteld wordt zo snel mogelijk. Dan kunnen we de lijnen weer ontvangen. 0800 Op Twitter zie je Carla Wijnmalen. Um, uh, die zegt wanneer de PvdA samen had moeten gaan met de SP. Waren ze er lastiger uitgekomen dan met de VVD? Agnes van, van Lent zegt: het debat is de motor van de democratie. Dus. Eens met uh, Eerdmans en hashtag debat gebruikt zij. Pieter Klein zegt: leven het politiek debat. En hoe staat het met het dualisme en de controlefunctie van het parlement? Hashtag debat. Pieter Klein, leven het politiek debat. En hoe staat het met het dualisme? Nog eenmaal. En Michel zegt: politiek leeft, dat klopt. Alleen inhoudelijk is niet verbindend voor de samenleving en zorgt voor onrust. Ik ga spreken met. Uh, Lars Duisma, hij is wereld. Oh, die is er nog niet, excuus daarvoor. Uh, we gaan gewoon naar Beller, die gelukkig. Er komen weer bellers binnen, mooi zo, het is opgelost, lijkt. Willem Kruis uit op. goedenavond. Ja, goeden, goedenavond. Uh, ja, ik vind het. Uh, ik heb het niet helemaal kunnen volgen, maar ik vind het wel uh, leuke debatten. Maar het, is, het valt me wel op uh, van, uh, dat, dat iedereen, als zijn speeltje niet aan de beurt is om mee te spelen, dat ze dan het, uh, alles uh, een beetje afzitten te zeuren. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, Roemer, Roemer ook, uh, van, uh, hij, moet, uh, hij kan tegen, ook tegen Samson zeggen van... nou, je hebt in ieder geval wat binnengehaald, wat, wat onze gedachte ook is... maar het, het is niet helemaal genoeg, dat is iets anders dan dat af te lopen te branden. Dat vallen we een beetje tegen van. Maar we moeten wel een beetje vuur kijk het moet begrijpelijk zijn. Het hoeft niet altijd met de grove bijl de de maar er moet, er moet wel verstaanbare politiek worden gesproken, toch, in Den Haag? Ja, maar hij kan ook even, omdat hij ook links is, kan hij ook tegen Roemer zeggen, of uh, tegen Samson zeggen... nou Jullie hebben als Partij van de Arbeid wel uh, wat binnengehaald, wat ook ons idee is. Maar ik vind het niet genoeg. Dat is iets anders dan allemaal van uh, ontevreden zijn elke keer. Nee. Oké, okay, dan. Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Willem Kruis, dank u zeer. 081121. Uh, kunt u bellen, dan komt u binnen mijn avondspits. Ik zeg: leven het politieke debat. Wat je er ook van zegt. Inhoudelijk waren we behoorlijk de weg kwijt, denk ik, met elkaar in, in de politiek. het afgelopen, nou wat zeg ik, twee weken. Maar het politieke debat is er wel voor teruggekomen. En dat merkten we ook weer vandaag. Marco Schaap uit Huizen. Hallo, Joost. Marco. Uh, ik, ben, ik ben het helemaal met jou eens. Het politieke uh, debat leeft weer. Alleen, ja. de heer Wilders gaat hiervan groeien. Ja, waarom? Omdat hij nu twee kanten, waar hij, uh, nou één kant waar hij altijd al tegen is, de socialisten. En nu krijgt hij dus ook nog de VVD, waar hij het grootste aantal kiezers vandaan kan krijgen. Uh, de VVD-kiezer krijgt hij ook aan zijn kant. Hij komt, hij, ja... En, ja. Het en is, ik ben er ja. heel, heel erg bang voor... Dat, uh, ja, de peilingen zullen het eerst wel gaan, uh, gaan noemen en, en, en, en, en noem maar op. Maar ik ben er heel bang voor dat uh, Wilders op een, uh, een zetelaantal van een, uh, een stuk of vijftig zal komen. Ja, maar... Puur en alleen. Puur Doe. en alleen voor wat hij zelf niet kan. Ja. Uh, de crisis oplossen uh, met een debat en inleveren en aan de ene kant iets bijschuiven ja. en wat ook. Dat is wel heel makkelijk, eigenlijk, Marco. Je zegt van hij heeft het eigenlijk laten weten, afweten toen hij zelf aan de knoppen zat. Nou, doen, doen anderen met, met moeite, maar dat probeer je ook te zeggen. En vervolgens blijft hij gratis doen. Joost, Joost de, de, de, jou heb ik gesteund uh, omdat jij bij een goede partij zat uh, in de tijd. Omdat er uh, aan de macht, uh, aan, de macht uh, aan het hoofd, een intelligente man zat. Uh, de heer Wilders is geen intelligente man. Nee. Nou, dat is een duidelijk statement. Ja, Marco. Dat vind ik heel beacht. Behangstigend, maar hij loopt wel binnen en vrij, vrij makkelijk ook op dit moment. Leef het politieke debat. Frits van Dijk, goedenavond. Goedenavond, Joost. Uh, ja, ik vind het uh, debat is inderdaad levendig. Uh, levendig dan het ooit geweest is. Maar ik vind het begin van deze regering bijzonder zwak natuurlijk. Ik denk dat het alleen maar verliezers zijn. En over een paar maanden krijg je natuurlijk ook het PvdA die gaat koeren. Want het is nu de VVD die de zwakke klant is. Maar over een paar uh, maanden... Komt de P vandaag ook? En dan vraag uh, dan, dan ik, hou me hard vast. Dan denk ik uh, misschien dat we alweer uh, heel snel verkiezingen krijgen. Ja, en, ja in de op en in de oppositie is het natuurlijk makkelijker scoren als dat je. Als dat je regeert, hè? dat is natuurlijk makkelijk. Hè? Want nu pakken je dus weer, uh, weer stemmen. VVD die zakt weer, dus dat zie je natuurlijk altijd. Maar uh, uh, of, ik denk dat er op dit moment eigenlijk alleen maar verliezen zijn. Want dit is, uh, dit is niet goed voor de politiek wat er nu gebeurt. Frits, en de, ja. De, de, ja. De geloofwaardigheid van Rutte vind ik ook heel erg achteruit gegaan wat dat betreft. Dat denk ik dat je namens meer mensen spreekt. Alleen Frits, het punt is dat die knieval hem wel wellicht heeft gered. Of ze, of ze, ze oordeel ik dan te snel? Ja, nou ja, goed, je, je zal daar sympathie mee wekken, uh, maar goed, voor de, voor de buitenwereld uh, uh, is, dit, uh, is dit toch zwakte denk ik. En als ik hem zag staan, uh, uh, en ik zie daar uh, inderdaad, uh, daar zie ik de man van de PvdA, zie ik het midden staan, en Rutte die staat aan de zijkant, dat vond ik uh, inderdaad niet zo erg handig uh, voor televisie. Uh, ik denk dat wat dat betreft zijn gezag is wel uh, ingeboet. Ja. Uh, ik, ik denk niet dat het... Uh, dat het heel sterk overkomt. Maar goed, uh, uh, dat er, er wat moest gebeuren, daar waren we het allemaal over eens. Alleen, ik vraag me af uh, wat, er, wat, er, wat er nu gaat, wat de middengroepen blijken te Wat we er eigenlijk van gaan uh, merken. Ja, Frits van Dijk, dankjewel uh, uh, voor het inbellen. 0800 het 1121. Ron van Heuven zegt mij op Twitter: Eerdmans. Uh, heb nu wel het gevoel dat er eens wat gebeurt met het slechte kastboekbeheer. Gewoon niet meer uitgeven dan naar binnen komt. Anja zegt mij: Eerdmans, het, zou het niet, debat zou niet nodig moeten zijn. Veel geschreeuw, weinig wol, entertainment zou kabinet is het beste voor Nederland. Oh, maar Anja... moeten we dan ook het hele debat afschaffen? Ben benieuwd. Wim van Kooten zegt: zegt... Uh, het slechte van twee kanten. Geen werk en geen geld. Waar blijven de banen? Pieter Nel Rodenburg zegt... Uh, politiek debat brengt ons geen duidelijkheid over belastingsschijfsysteem en opnieuw volksvlakkerij. Uh, de broer van Nico. Uh, debat prima. Als er maar zinnige dingen gezegd worden. De grappen van Geert kennen we nu wel. Hij draagt niks bij. Ja, wat vindt u nou van luisteraars? Het optreden van Wilders met weer rake one-liners. Maar er werd niemand echt uh, warm van in de kamer. Werd hij Althans, nauwelijks geïnterrumpeerd. Is dat een onderschatting van Wilders en zijn toch vele kiezers? Of bent u hem zat en denkt u dat het, dat het voor hem een eenrichtingsverkeer, richting einde is? U mag maar bellen. 0800 1121 komt binnen bij Avondspits. Ik zeg leven het politieke debat, zeg ik vandaag. Wim Dazelaar, goedenavond. Ja, goedenavond. Dit is Wim Dazelaar. Vertel. Hallo. Ja. Ja, ik, ik ben in de lijn. U bent aan de lijn, live en wel, bij Avondspits. Ver, vertel het me. Ja. Nee, helemaal mee eens. Dat dat debat uh, verbetert hierdoor en dat uh, de scherpte aan links en rechts zit. Uh, nou ja, dat is denk ik mooi, juist in dit verhaal, waar links en rechts uh, door uitruilen elkaar gevonden hebben. Ja. Dus laat het maar scherp worden, uh, laat het ook maar verdedigd worden van, vanuit uh, PvdA en Cvd. Uh, en laten ze maar mooi stelling nemen. Nou, kijk, uit de politiek weet ik me te herinneren. Zo, zo, als je een sterke oppositie hebt. dat schept een enorme band. En dat kunnen ze natuurlijk ook wel goed gebruiken in dit kabinet. Dan hebben ze tenminste een Klopt. vijand om uh, tegen te vechten. Klopt. Maar goed, er zitten, zitten ook hele slechte debaters bij. Ik vind als ik vandaag. Uh, Haarsma Bummel op de radio hoor. denk ik. man, man, man, wat ben jij dan toch een slechte beter? Uh, je, je toon is. Uh, zeurderig. Uh, uh, zeg maar even van. Misschien wel gefrustreerd, maar vooral zeurderig. Ja. En je bent ongelooflijk inconsequent in je debat, want uh, ja. je roept dat, uh, dat de inkomens aangepakt worden. Nou, dat heb je nou zelf juist in de doorberekening van je eigen programma moeten ontdekken dat dat juist bij jullie gebeurde. En dan me mekkeren tegen uh, PvdA en VVD dat zij dat doen. Ja, dat, dat vind ik ongelooflijk. Ja, Buba vond Natuurlijk. je niks. En Wim, wie vond, je, wie, vond je, wie, vond je, wie vond je goed vandaag in het debat? Ja, dan vind ik toch petrol altijd wel weer sterk. Nou. Vind ik, hem, vind ik hem in dit debat sterker dan uh, Wilders en, uh, en uh, ja. Roemer. Ja. Uh, omdat hij toch heel erg to the point en zakelijk is. En ja, je zei het net al even in, in de uitzending. Uh, wat mij betreft is Wilders wel een beetje passé. Ja, dat, dat, ja. ook hij kan misschien weer opkrabbelen. Dat uh, gebeurt wel vaker natuurlijk. En, en hij, hij loopt in ieder geval gratis binnen op dit moment uh, in het aantal zeven Dat doet hij. He? Dat doet hij. Maar, dat doet hij. Maar, maar het soort debat wat hij voert... En, want het gaat even om hmm. de uh, het debatteren zelf... dat vind ik gepasseerd... station. het is misschien... Uh, spellen, ja, het is een beetje eentonig aan het worden in ieder geval... het eenrichtingsverkeer. Dank, dankjewel Wim Dazelaar... voor het inbellen. 0811 21... leven het politieke debat. Fred de Vries uit dat? Goedenavond. Goedenavond. Ik ben, ik ben het keertje niet met je... Hè? want uh, laten we nu maar eens een keertje aan het werk gaan. Er wordt al wel gepraat. Uh, als je... Alexander Pechtel hoort, dan uh, wil hij altijd maar het debat aangaan. Ik denk bij mezelf gaan we nou, maar eens een keertje wat doen. Ja, dat zal ook wel. Alleen het, het, het gaat natuurlijk bij de mensen thuis, de kiezers, ook om een stukje beleving. He, je kunt uh, natuurlijk de boekhouders mentaliteit hebben door alleen maar uh, met rapporten te komen. Maar het, het, het gesproken woord, er moet over gesproken worden. Mensen moeten wel bekuisterd worden als je zoveel van ze vraagt. Ja, maar als je, wat heb je aan beleving als er gewoon voor de rest van gedaan wordt in het land... Nee, dat klopt. Dat, dat, dat, is, dat is natuurlijk zo. Daar dat, dat heb je gelijk in. Maar is het niet een voordeel van de laatste weken... dat we in ieder geval weer een beetje kleur in die politiek hebben? In, in, in, in die Kamer? Ja, dat klopt. wel, maar er is al jarenlang niet echt veel meer bereikt in de politiek. Dus ik denk van nou, er wordt namelijk nou een keertje tijd er nog, dat we nu gewoon eens een keertje de handen en de mouwen okay. opstropen en gaan we aan de gang gaan. Dankjewel Fred de Vries. Uh, we gaan naar Robert Versteeg op Twitter. Die zegt, uh, debat is leuk als entertainment, maar alles wordt toch beslist uiteindelijk in de achterkamertjes. ik zegt, uh, Eerdmans zinnig debat is prima. Echt regelmatig wordt er zo lang op een boom doorgezaagd zodat, totdat iedereen een zetje dobbelstenen heeft. We proberen nog steeds contact te krijgen met Lars Duusma. Hij is wereldkampioen debatteren, maar in ieder geval. Niet wereldkampioen uh, de telefoon opnemen. Want we krijgen hem gewoon niet te pakken. Uh, Lars, als je dit hoort, uh, probeer ons eventjes te bellen op het bekende nummer. Uh, dan, dan hebben we even contact over het debat van vandaag, want die heb jij, uh, dat heb jij volledig bijgewoond. Pieter Nel, Roderbeurs zegt: Eerdmans, ga eens debatteren met uw kind als het honger heeft. En los dat wat op. Duiding en daadkracht hebben we nodig. En uh, Michel zegt: er wordt veel getwitterd trouwens, dat is mooi om te zien. Uh, Michel die zegt: WNL, politiek debat leeft alleen. Uh, Socrates zou zich omdraaien in zijn graf als het gaat om de inhoud en de manier waarop uh, Menno Terlouw uh, zegt, de reger hashtag de regeringsverklaring. dit is een stuk betere stelling dan gisteren, laat de, politiek de politieke democratie haar werk doen, oppositie krijgt een podium, en uh, geld in huis zegt, uh, geen debat dat de overheid minder moet uitgeven, het ligt allemaal bij de burger. Uh, Jos Peters, goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo. Goedenavond. Jos. Ik hoor u. Ja, ik hoor u ook. Vertel. Ja, over, ja, goed, ik, ik had niet gedacht dat ik meteen uh, kon spreken. Absoluut. Nou, ik hou, van, ik hou van debat. Ik ben 61 jaar, ik ben ooit op mijn veertiende, uh, geloof ik, fan van Wichel geworden. Uh, dus ik, ik hou van een scherp debat, maar ik, ik werk in de grafische industrie. In twee jaar tijd zijn de, ongeveer de helft van de grafische bedrijven fiat gegaan. Mm. Ik hoor ook tot een Nederlander die vier jaar al twee huizen heeft. Dus ik moet harder werken voor minder dan ooit. En ik wil vooral rust. En met rust bedoel ik dat er aan de inhoud gewerkt wordt. Dat er een solide regering zit. Ik zou nou bijna zeggen, de kleur doet er nog iets minder toe. Mm. Dat er een solide regering zit. Dat er gewoon banen komen. Dat er, dat er, dat er slagen gemaakt worden om ons uh, daadkrachtig land te maken. Ja. En, en ik, en ik, en ik, ik ja, het, het, het was niet mijn favoriete combinatie. Maar het, het was zo. Ik dacht. Ja, toch twee frisse kerels uh, ja. die er keihard tegenaan gaan en het is binnen de kortste keren... ...ja, word ik eigenlijk angstiger dan ik ooit geweest ben. Want alles staat onder druk, van, van werkgelegenheid, ik kan morgen werkloos zijn. Ja, absoluut. Tot, tot, ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar tot, uh, Jos, ja? dat is exact het punt wat ik maak. Dat, dat maakt mensen een beetje bang, je wordt er een beetje onzeker, maar je bent er veel ja. meer bij betrokken. De betrokkenheid van mensen, zoals jij en ik, bij die politiek, ja, ja ik was het al een tijdje, maar goed, het raakt je persoonlijk. Ja. En daarom is dat debat heb... de winnaar. Ja. Ik heb ook u altijd uh, wel gevolgd, en, uh, en, en Pim Fortuyn en als ik ben CDA uh, stemmer overigens. Mm. Maar, uh, maar zelf in de gemeenteraad gezeten, volgens mij uh, liet ik me daar ook best goed gelden. Ja. Maar altijd gebaseerd op de, op de inhoud, niet op het verleden, maar op de toekomst. En, en, en ik wil een scherp debat zien. En zoals een van de vorige sprekers zegt, ja, ik moet af en toe toch wel een beetje glimlachen... Bij Wilders, maar gewoon hm. ja, toch veel stomzinnige opmerkingen. Ja, ja, ja. De, de, de, daar zit ik niet meer op te kijken. Nee. Is zit niet meer op te wachten. Oké, okay, Jos, Peters. Bestuur zien. Bedankt. En je bent inderdaad goed van de tongriem gesneden, als ik het mag, mag zeggen. Dank je voor het inbellen. Uh, leven het politieke debat. Uh, Mark Wijnberg uit Eden. Ja, goedenavond, Joost. Met uh, Mark. Mark. Hoi. Um, nou, ik ben. Uh, goedenavond. Um, ik ben tegen jouw uh, stelling. Meestal ben ik het met je eens, maar nu ben ik een keer tegen. Um, al dat gepraat, dat leidt tot niks. Dus moeten we moeten gewoon aanpakken. En ik moet eerlijk zeggen, ja, uh, als je kijkt wat er de laatste jaren gepresteerd is, is het gewoon buitengewoon teleurstellend. Mm -hmm. Ik bedoel, er wordt gepraat, er wordt gedebatteerd, maar ja, uiteindelijk uh, gebeurt er niks en dan hebben we te maken met vallende kabinetten terwijl we midden in een crisis zitten. Um, maar kun je er niet maar, ge kun je er ik... van genieten ook, Mark? Is het ook niet een stukje genieten en beleving van, van zo'n debat? Dat, dat, dat, dat is niet alleen praten, natuurlijk, hè? Ik kan er de best van genieten. Alleen ja, het leidt de laatste jaren gewoon tot niks. Hm. En, dat vind ik, en dat vind ik nou zo jammer. Ik bedoel, ja, eerder dan uh, had je bijvoorbeeld als Wilder een keer wat liep, Nou ja, dan was alles in rep en roer. Ja, dat is gewoon uitgewerkt. Ja, ja. Dat, uh, daar hebben we gewoon niks meer aan. En ja, goed, uh, wat, we nu gaan, wat we nu gaan krijgen is een vechtkabinet... ...dat binnen de kortste keren uit elkaar valt. Ja. zodra ze echt op de, op de scherf van de steden gaan debatteren... Ja, dan gaat het gewoon niet goed. Ja, ze kunnen niet echt veel meer zakken natuurlijk. Dat is positief nieuws voor dit kabinet. Ze gaan er misschien eh, ja. met name naar boven, naar boven komen. Ik denk dat ze langer volhouden dan we, dan we, dan we denken. Mark, bedankt voor, voor jouw belletje. 0800 1121. Ja, dank je. Nog net meedoen, wou ik zeggen. 0800 1121. Leven het politieke debat. Nog een Mark. Mark Dijk uit Amersfoort. Ja, goedenavond Joost. Hi Mark. Hallo. Um, ik, ben, ik ben het eens dat het heel goed is dat er gedebatteerd wordt en dat het leven in de brouwerij brengt. Alleen het is, het is absoluut niet inspirerend hoe ze het doen. Het is een, uh, als je dit in het zakenleven zo zou debatteren zoals hun het met elkaar doen... Ja. dan zou geen bedrijf het langer dan een maand volhouden. Nee, maar dat is ook het grote verschil natuurlijk tussen een politiek uh, bestel en een, en een bedrijf. Nou, dat is niet helemaal waar, want een klant, hè, dat is... Als je kijkt ook naar de verkiezingen. De verkiezingen zijn gewonnen door twee partijen. Die komen dan met een plan. En dan zie je dat iedereen, ook uh, uh, meneer Pechtop, gelijk weer klaar staat om dat weer in de pan te hakken. En dat ja. brengt geen rust in het land met zich nee. mee. Valt Anders mij... heeft de media daar ook een belangrijke rol in. Absoluut. Het valt mij op dat men namelijk Pechtold probeert... natuurlijk weer Samson moeilijk te maken... zodat die kiezers bij hem komen. En, en Wilders kiest Rutte uit als slappeling. Want dat, het is allemaal wel wat voorbedacht, bedoel je, of niet? Bedoel je dat te zeggen? Ja, precies. Ja, absoluut. En ja. Het, het volk, het publiek... Kijkt er, zit ernaar en kijkt ernaar... en die kan er niks mee. En die worden er inderdaad alleen maar... wat die meneer net ook zei, zenuwachtiger van. Want ja, wat moet je met kerels die alleen maar ruzie met elkaar maken? Nou, ook een punt. Ja, dat is ook waar. Uh, wie vond je goed trouwens? Wie vond je, wie vond je een, een sterk optreden hebben van, in het debat vandaag? Nou... Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik over het algemeen Rutte eigenlijk het beste vind. En hij is nu wat zwakker dan normaal. En waarom vind ik dat? Omdat hij zich de kop niet gek laat maken. En dat is een sterk punt van hem, vind ik. Kijk aan. Dank je, Mark Dijk. Rutte dus bovenaan, Bechtel misschien een beetje onderaan. Zo heeft iedereen zijn eigen voorkeuren. Maar het debat leeft, dat is ook mijn stelling. En ik ga naar de laatste beller helaas, want daarna moeten we gaan afsluiten. Meneer Feijen uit Antwerpen. Goedenavond, meneer Spets. Ja, goedenavond. Zegt u maar uh, kort als u kunt. Uh, ik heb met belangstelling geluisterd. Ik denk dat het tijd wordt dat Nederland vooral de politici de handen uit de mouwen moeten steken. We hebben met twee jonge mensen te maken. Ja. Met meneer Rutte en meneer Samson. En ik, denk dat, ik heb de goede hoop erin dat zij uh, Nederland uh, een stuk naar voren kunnen brengen. Kijk, meneer Fayen, dank dank u zeer. En deze meneer Spits uh, gaat, gaat de zaak afsluiten. Want we zijn, we zijn er doorheen. Ik heb, ik heb nog tijd voor wat tweets. Pieter Mel zegt: Eermans praatjes vullen niet de gaatjes in de mazen van een lekbeleid. Stuart zegt Eermans, debat moet overigens wel leiden tot resultaat. Beslissingen moeten niet vooruitgeschoven worden. Rob van Dogenaar, debat is belangrijk, maar om iets te bereiken is dialoog onmisbaar. En dat begrijpt dit kabinet heel goed. En Richard zegt de inhoud is dramatisch, maar gelukkig doen ze wel een leuk dansje bij. Maakt voor mij geen verschil. En Agnes Valent zegt: het debat is de motor van de democratie, dus eens. En Pieter Klein. Leef het politieke debat en hoe staat het met het dualisme en de controlefunctie van het parlement? Michel, politiek leeft en dat klopt. Alleen inhoudelijk is niet verbindend voor de samenleving en het zorgt voor onrust. Tot zover de tweets, tot zover deze avondspits over het politieke debat. Nog eventjes gaat het door, ook in Den Haag. Straks gaat kunststof hier verder op Radio 1 met schrijver Christian Weits die daar te gast is. Morgenochtend is het vanaf 7 uur weer tijd voor vandaag de dag. Dit keer met Leonie Ter Braak. In de ochtendshow is er aandacht voor het debat in de Tweede Kamer van vanavond. En ook komt het laatste entertainmentnieuws u tegemoet van Jon Uriot. Uriot, excuus. Morgen kan ik u wijzen op de 250ste avondspits. Alweer met uh, het heugelijke feit uh, vieren we. En dat doen we met de stelling... rechters moeten geen bijbanen hebben. Dat is morgenavond in de 250ste avondspits. Rechters moeten geen bijbanen hebben. Hopelijk doet u weer mee met avondspits om half zeven op Radio 1. Heel fijne avond en graag tot morgen. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie. Ado, VSV. Komt dat toch nog de beslissing op de paal? Eredivisie, RKC. Oh, mooie goal zeg! Oh. En dan probeert hij het met links afstand en heeft hij pech. Ajax, VVV. Wavel legt de bal klaar voor Erik. Zet die schiet hem erin. En om 20:09 gaat Groningen AZ. Ja, ja. Hij zit er weer in, en hij zit er weer in. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Gratis naar de Nederlandse dagen, Schrijf je in op carrieredagen.nl Beleef Overijssel in de winter, Dikkensfestijn in Deventer, Kerst in Oudkampen en Ijsbeeldenfestival Zwolle. Ga nu naar winterinoverijssel.nl Binnenkort gaat de AOW-leeftijd omhoog. Wat betekent dat voor u? Nu krijgt u nog AOW op de dag dat u 65 wordt. Dit verandert volgend jaar.